Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 21, Te land ter zee. Twee weken geleden zagen we dat de Romeinen naar Appius Claudius Caudex luisterden en een leger naar Sicilië haalden om de Marmertijnen te hulp te schieten, tegen Hierro van Syracuse en tegen Carthago. Messana werd ingenomen, maar de reactie van de vijand was niet wat Claudius verwachtte. Carthago en Syracuse sloten een verbond, en stonden voor de poorten van de stad. Claudius had zichzelf in een lastige positie gevrongen. Nu kun je van die merkwaardige Claudius-familie heel veel zeggen, maar niet dat ze zich ooit hebben laten tegenhouden door iets futiels als een moeilijke positie. Dus Claudius viel aan. Eerst verdreef hij de troepen van Syracuse, die in de bronnen niet echt een verbeterde indruk maakten. Hierro trok zijn troepen terug naar zijn stad, zonder al te grote verliezen te hebben geleden. Kort daarna liet Claudius zijn mannen vroeg opstaan en oprukken tegen de Carthagers. De Romeinen de schermutselingen en de Carthagers trokken zich ook terug. Rome had een bruggenhoofd naar het eiland. Vermoedelijk waren de gevechten op Messana niet erg grootschalig, want Claudius kreeg geen triomf voor zijn overwinningen. Waarschijnlijk hielden de Carthagers in. Hoe strategisch de positie van Messana ook was, ze hadden veel te verliezen door roekeloos op de Romeinen te duiken. Toen Messana was veiliggesteld, zette Claudius zijn twee legioenen voor de muren van Syracuse met als doel om Hierro tot een verdrag of neutraliteit te dwingen. Zeelegioenen was veel te weinig om een stad als deze te belegeren, zeker zonder een vloot om ze te steunen. Romeinen hadden geen vloot van enige omvang en ze wilden geen vloot van enige omvang. Voor het overzetten van de troepen naar Sicilië hadden ze schepen geleend van bondgenoten. Varen was niet voor de Romeinen, dat was onnatuurlijk. Dit betekende dat steden als Syracuse, waarvan de bevolking varen veel minder een probleem was, belegering jaren konden uithouden als de Romeinen zich niet al veel eerder zouden terugtrekken. Het enige dat ze hoefden te doen was de muren bemannen en een voedsel via de haven binnen te laten komen. Hierop bleef dus lekker zitten en Claudius trok zich weer terug. Claudius mocht hierna weer terug naar Rome, omdat zijn ambtstermijn erop zat. In 263 zetten de Romeinen zich echt achter wat aanwakkelijke privéonderneming van Claudius was. De gebeurtenissen van 264 waren echt Claudius' aangelegenheid. Hij had de zegen van de Senaat, maar deed het allemaal zelf. De nieuwe consul voor het jaar, Marcus Valerius Corvinus, het raafje Maximus, de kleinzoon van Corvus en Manius Otacilius Crassus namen de zaak over. Beide consuls werden met een groot leger naar Sicilië gestuurd om er een paar schepjes bovenop te gooien en de oorlog te winnen. Het eerste doel waren Syracuse en de omliggende gemeenschappen. Het consulschap van deze heren was een groot succes. Tientallen gemeenschappen zagen hoe de wind stond en sloten een verbond met de Romeinen. Ook Hierro Syracuse besloot de stap te nemen. Het verbond dat Hiero met de Carthagers had gesloten was nooit echt van harte. De Marmertijnen moesten onder de duim gehouden worden en het zag er niet naar uit dat ze zich onder de duim lieten houden door Syracuse. Nu de Romeinen de boel in Massana onder controle hadden, was het gevaar weg en was Carthago weer de grote nemesis, waar ze altijd een grote hekel aan hadden. Het belang van het verbond tussen Hiero en de Romeinen kan niet overschat worden. De keuze van deze Griekse koning was een van die momenten waar een grote man het verschil maakte in de wereldgeschiedenis. In ruil voor de steun van Hierro erkenden de Romeinen zijn soevereiniteit over de regio. Hierro zou in zijn lange regeerperiode in Syracuse tot zijn dood in 215 een belangrijke rol spelen in de opkomst van Rome als mediterrane macht. En het lijkt onwaarschijnlijk dat Rome zonder hem een kans zou hebben. Door de overwinningen van het jaar kreeg de consul Valerius een triomf en de bijnaam Messala. Omdat Rome er goed voor stond, besloot de Senaat het volgende jaar minder manschappen in te zetten op het eiland. Slechts één consul ging het komende jaar met twee legioenen naar Sicilië. Carthago besloot juist meer mensen in te zetten. En stuurde een generaal genaamd Hannibal Gisco naar het eiland met de opdracht om in de stad Agrigas, het huidige agrigento, of agrigentum voor de Romeinen, troepen te verzamelen. En de Romeinen van het eiland te trappen. Deze Hannibal is niet de Hannibal van de grote verhalen. Tegen de tijd dat we hem tegenkomen, zal dat snel duidelijk worden. Zoals gezegd, het is soms moeilijk de verschillende Hannibals, Hanno's en andere generaals uit elkaar te houden. Als reactie op Hannibals verzameling van troepen op het eiland, besloot Rome toch meer manschappen in te zetten en Agrikas te belegeren. Agrikas had een groot nadeel ten opzichte van de meeste Kartaakse steden en Syracuse, want het lag niet rechtstreeks aan zee. Door deze ligging konden de Romeinen de stad omcirkelen met forten. De legers van Hannibal zaten gevangen in de stad. Omdat het oogsttijd was en ook belegerende legers wel eens honger krijgen, lieten de consuls hun troepen de landerijen in de omgeving leegplunderen. Hannibal besloot dat dit het moment was om de Romeinen te verslaan. Toen de legers, die toch al beter overweg konden met een zeis en een ploeg dan met een zwaard, een ding aan het doen waren, brak Hannibal uit de stad en rende op de Romeinen in. De Romeinse troepen konden de Carthagers nog net tegenhouden, maar met grote verliezen. Vanaf dat moment waren de beide legers voorzichtiger. De komende maanden gebeurde er niet veel. De Romeinen zaten in hun forten en kampen rondom Agregas en in de stad zaten Hannibal en zijn troepen. De meest succesvolle manier om een stad in te nemen was in de oudheid doorverraad, maar niemand onder de aanwezigen in Akragas bleek daarvoor te porren. De Romeinen hadden nog niet de technologie om versterkte steden bij bestorming in te nemen, dus werd het een belegering. De Romeinen sneden de voedseltoevoer af en wachten tot de Carthagers doodgingen of naar buiten kwamen. De troepen in de stad begonnen inmiddels wel door hun voorraden heen te raken, dus er moest wat gebeuren. Omdat Akragas niet direct te bereiken was, zullen de Carthagers hun troepen via een andere haven naar Sicilië. Deze troepen werden geleid door de generaal Hanno, die met een leger van 50.000 manschappen, duizenden cavalerie en tientallen olifanten kwam optrapen. doel was het opheffen van het beleg van Akrakas. Het eerste wat Hanno deed, was het onderbreken van de voedseltoevoer die Hierro voor de Romeinen had ingesteld, toen zelf haar het te moeilijk bleek. De Romeinen kwamen hierdoor in de problemen, want ook een belegerend leger moet eten. In het Romeinse kamp braken ziekte uit en vonden vele soldaten de dood, maar strategisch gezien gebeurde niet veel. Hanno had namelijk bedacht dat de Romeinen eerder zouden creperen dan de troepen van Hannibal. Twee maanden lang duurde het voordat hij doorhad dat dit niet ging werken. De hero had inmiddels de toevoer weer tot op zekere hoogte op kunnen pakken. Toen wanhopige kreten en roksignalen over de muren van Akrakas kwamen, kwam het eindelijk tot een confrontatie tussen Hanno en de Romeinen. Hierin toonde Hanno alleen dat hij geen bijzonder goede tacticus was. Bovendien was er een reden dat hij liever niet wilde vechten. De kataagse troepen, die hij onder zijn commando had, waren veelal recruten, zonder al te veel ervaring, en de Romeinen hadden net 67 steden veroverd. De slag die gevochten werd, was de eerste melding van olifanten in het Carthagese leger, en Hanno wist nog niet goed wat hij met de lompe beesten aan moest. Hij stationeerde ze ergens tussen de linies en gaf ze hierdoor niet de ruimte om in het gevecht voor te komen. Tegen de tijd dat de olifanten aan het spel zouden deelnemen, was de frontlijn van de Carthagers gebroken. De Romeinen versloegen de Carthagese relief force, en doden of verwonden de meeste olifanten ook nog eens. Hannibal wist een groot deel van zijn garnizoen in veiligheid te brengen en slupte midden in de nacht de stad uit, terwijl de Romeinse troepen aan het jubberen en het kamp van Hanno aan het plunderen waren, en niet goed opletten. Hij liet de poorten wagenwijd open achter en de Romeinen trokken de stad in. Wat volgde was een plundering van de stad. De Romeinen trokken moordend, vernietigend en stelend door Acragas. De overwinning bij Acragas was een grote, en in Rome werd opgelaten gereageerd op het succes. In de Senaat was het het gesprek van de dag en het idee om de Carthagers definitief van Sicilië te verdrijven, was aan de orde van de dag. Het voorbeeld dat de Romeinen stelden met de brute behandeling van Akrakas, bracht hen alleen niet het respect van de bevolking van Sicilië. De Romeinen toonden niet alleen dat ze heel sterk waren, maar ook dat ze vrede barbaren waren, die vrouwen en kinderen uitmoorden samen met de soldaten, en dat het het beste was om ze te vuur en te zwaard te blijven bevechten. Gelukkig bleken de Romeinen meer dan in staat de gevechten te voeren, en konden ze de opstanden en andere tegenslagen op het eiland neerslaan. De Romeinen hadden de dominantie over het slagveld en binnenlandse steden liepen over naar de Romeinen, maar ze konden de Carthagers op het eiland weinig maken, omdat ze veelal in onmuurde steden met een haven zaten. Veel kustplaatsen liepen na de plundering van Akrakas zelfs over naar de Carthagers en legden hun lot in hun handen. Zoals gezegd, de Romeinen hadden geen vloot en de Carthagers waren meester op zee. Iedere keer dat de Romeinen een stad probeerden te belegeren, bleven de inwoners en garnizoenen gewoon zitten en werd de stad vanuit zee bevoorraad. Carthago kon de Romeinen op land niets maken, maar de Romeinen konden niets met hun overwinningen doen. Dit kon lang doorgaan. Rome begreep dat er iets moest gebeuren om een doorbraak te forceren. Er was een vloot nodig. Besloten werd om een vloot van 100 kwinkelremers en 20 triremes te bouwen. Dit was lastiger gezegd dan gedaan, want de Romeinse schepenbouwers hadden net zoveel verstand van antieke oorlogsschepen als podcastmakers van de 21ste eeuw. Rome had geen traditie van oorlogvoering op zee. Interessant om te weten is dat de tien schepen die twee afleveringen geleden in Tarentijnse water verschenen en door de Tarentijnen gezonken werden. De helft van de Romeinse oorlogssloot waren. Gelukkig voor de Romeinen werden ze een beetje geholpen in een lastige taak. De hulp kwam van de vijand, van de Carthagers. Toen Appius Claudius zijn oversteek naar Massana maakte, nam hij geen enkel oorlogsschip mee en leende hij de transportschepen van de bondgenoten van de Romeinen. De complete afwezigheid van iedere schijn van een verdediging voor de troepen was voor de Carthagers een goede reden om de overtocht te onderscheppen. Om een of andere reden lukte dit niet en kwamen de Romeinen veilig aan de overkant. Erger nog, een van de Carthagische schepen was iets te enthousiast in de poging om de Romeinse schepen tegen te houden en liep vast aan de kust. Deze Quinquereme kwam in handen van de Romeinen en werd grondig bestudeerd. Het werd de blauwdruk voor de bouw van nog een hele set van die schepen. Terwijl de schepenbouwers bezig waren om de vloot gereed te brengen, werden bankjes op het strand neergezet waarop de aanstaande roeiers moesten gaan zitten. Daar werden ze gedrild tot roeiers. Dit was noodzakelijk omdat de onderneming tegen de Carthagers te groot was om te worden uitgevoerd door de troepen die gebruikelijk de Romeinse vloot bemoonden, de maritieme bondgenoten. In tegenstelling tot de gewone bondgenoten leverden de socii Navalis geen troepen maar schepen en hun bemanning. Voor een trireme alleen al was een bemanning van zo'n 200 man vereist, waarvan 170 voor het domme roeiwerk. Quinquiremes waren veel groter en hadden nog meer manschappen nodig. Hiervoor moesten de Romeinen de onderlaag van hun eigen bevolking, de Proletarii, aanspreken. En die hadden ook weinig verstand van roeien. Toen de schepen klaar waren, was er niet veel tijd voor de Romeinen om echt te oefenen. Het was maar goed dat ze op het strand hadden geoefend, want anders zouden ze, als we de bronnen moeten geloven, niet geweten hebben of ze de peddels naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts hadden moeten duwen. De consul van het jaar, Gnaeus Cornelius Scipio, kreeg het commando over de vloot, waar de grondtroepen werden geleid door zijn collega Gaius Duilius. Scipio zou als eerste met 17 schepen naar Messana gaan om te zorgen dat de kust veilig zou zijn, en dan zou de rest van de vloot volgen. Carthago had al eeuwen de touwtjes in handen op zee, en Rome trok op hun karakteristieke wijze. Wat zwerven was uit de goot, zetten ze even op een bankje om te oefenen en ging Carthago te lijf. Het deed iets nobels. Onderweg kreeg Scipio bericht dat hij de stad Lipara kon innemen als hij de haven zou bezetten. Zonder er al te lang over na te denken deed hij dat. Hij leidde al zijn 17 schepen de haven in. De Carthagers kregen wind van de beweging van het Romeinse vlootje en kwamen een kijkje nemen. Die avond stuurde Hannibal Gisco, die na zijn ontsnapping uit Akrakas de vloot onder zijn hoede kreeg, zijn schepen onder leiding van een Carthaakse senator Boodes naar die haven en sloot de haven af. Scipio zat vast. De volledige vloot viel in Carthaakse handen en van de Romeinse zeebieden die niet konden ontkomen, werd het gros, waaronder Scipio zelf, gevangen genomen. Cornelius Scipio is een naam die we de komende afleveringen vaker gaan tegenkomen, want deze familie zal een belangrijke rol spelen in de gevechten tegen Carthago. Deze Scipio was de eerste in het rijtje en zorgde voor een valse start. Uiteindelijk kwam de consul vrij bij een gevangenenuitwisseling later in de oorlog. Hij hervatte zijn carrière als generaal en werd nog een keer consul. Daarin was hij nog succesvol, maar hij mocht zich wel de weinig roemrijke bijnaam Assina opspelden, de ezel. Een ezel sloot zich geen twee keer tegen dezelfde steen, maar Hannibals volgende wapenfeit was dat hij zijn vloot omdraaide, omdat hij vernam dat Duilius met de rest van de vloot zou aankomen. Die vloot moet wel net zo makkelijk worden als deze. In een lakse formatie ronde Hannibals vloot een kaap in het noorden van Sicilië... en voeren recht op de toch iets grotere en georganiseerde vloot van Duilius in. De Romeinen versloegen de Carthagers eenvoudig en Hannibal kon nog net ontkomen. Carthago had het begrepen. De Romeinen vielen hen aan op zee, waar ze zichzelf heer en meester waanden. Om deze aanval af te slaan, stuurden ze een vloot van 145 schepen tegen de Romeinse vloot... met de bedoeling eens goed duidelijk te maken wie er heer op zee was. De Romeinse vloot... Lag voor anker vlakbij Milai, aan de noordkust van het eiland. Als Carthago ze met behulp van hun betere zeemansvaardigheden eens flink zouden verslaan, dan zouden de Romeinen het wel begrijpen en ophouden met die maritieme onzin. Gebruikelijk in een zeeslag was dat de zeelieden hun schepen zo probeerden te manoeuvreren dat ze in staat waren om de schepen van de vijand te rammen en zo tot zinken te brengen, of anders tenminste te beschadigen. Dit deden ze door met een met brons versterkt voorsteven op de flank van een schip af te varen en het voorsteven met een zo groot mogelijke kracht in het schip van de vijand te boren. De truc was om dat dan zo te doen dat je met je ram niet vast kwam te zitten in de flank van de vijand. Om dit te voorkomen werden er twee oplossingen bedacht. De eerste oplossing was om een ram te gebruiken die bij impact losliet van het aanvallende schip. De prooi zat dan met een stuk brons van soms wel 400 kilo in zijn flank. De andere manier was om het rammen in een specifieke hoek te doen. Wanneer je loodrecht op een schip invaart kom je vrijwel zeker vast te zitten. En is het wachten tot je zelf slachtoffer wordt van een rammanoeuvre. Beter was om met een flauwe hoek aan te komen varen en zo niet zozeer heel diep in de flank te boren, maar erover te slepen met de ram. Vaak kon hierdoor een scheur in de flank worden gemaakt, waardoor het schip water maakte en tot zinken kon worden gebracht. Carthago was prima in staat het rammen te verheffen tot kunst, omdat ze zo goed konden varen. De Romeinen misten hiervoor de noodzakelijke zeemanskunst. en ze moesten iets anders bedenken. Waar de Romeinen mee kwamen, was simpel maar slim. Wat de Romeinen goed konden was vechten op land. Dus bedachten ze iets dat ervoor zorgde dat de slagen op zee werden omgevormd tot veldslagen op het dek van een schip. De Romeinse schepen werden uitgerust met een speciaal daarvoor bedacht apparaat. De Corvus. Als Corvus dat nou zou hebben kunnen meemaken? Een mast werd op het voordek van een schip geplaatst. Met een systeem van katrollen was een grote plank aan de mast bevestigd. Aan het uiteinde van de plank was een grote metalen nagel vastgemaakt. Wanneer Karthaagse schepen dichtbij kwamen, werden de touwen losgemaakt en kwam de plank naar beneden en landde op het dek van het vijandige schip. Nagel hield de schepen op hun plek en Romeinse soldaten konden oversteken en het vijandige schip enteren. Op het dek aangekomen werd het dus gewoon vechten en dat konden de Romeinen uitstekend. De Karthagers kenden de corvus niet. Polybius meldt meld dat het hen wel opviel dat er een gekke constructie op de schepen stond, maar dat het hen er niet van weerhield, te proberen de schepen te rammen. Een groep van dertig schepen, waaronder het schip van Hannibal zelf, voer op de Romeinen af. Maar voor ze in de gaten hadden wat er gebeurde, hadden de Romeinen de brug al laten vallen en stonden legioensoldaten de verrassende Kartaakse boordjes te hakken op het schip. De dertig schepen gingen verloren. Nog eens twintig schepen werden op die manier geënterd, voor de Carthagers ook doorkregen dat de korps ook kon draaien. Tegen die tijd was een derde van de Kartaakse vloot verloren. Op een of andere manier wist Hannibal te ontkomen. De slag bij Milai was een groot succes voor de Romeinen en toonde de vindingrijkheid van de Romeinen en de waarde van de corvus. De volgende keren dat Rome en Carthago tegenover elkaar stonden, rustte de Romeinen hun schepen ook uit met het gevaarte, maar de Carthagers konden zich instellen op het wapen, waardoor de effectiviteit afnam. Wat de corvus de Romeinen wel leerde, was dat Carthago ook op zee niet onverslaanbaar was. De komende jaren vochten de Romeinen en Carthagers nog een aantal veld- en zeeslagen uit. Uiteindelijk gebeurde daar niet zo heel veel. Soms won Rome, soms won Carthago. Carthago ondernam pogingen om Corsica en Sardinië in te nemen, met wisselend succes. Het was op Sardinië waar de Carthagese troepen, na een zoverste nederlaag, eindelijk genoeg kregen van hun aanvoerder Hannibal Gisco en hem kruisigden. Rome merkte dat ze op deze manier nog jaren door konden vechten, zonder uitzicht op winst of verlies. Laat staan glorie en eer. Ze besloten daarom tot een andere strategie. De Carthagers mochten de havensteden op Sicilië even houden, maar mochten zich richten op de verdediging van Carthago zelf. Rome begon aan de bouw van een gigantische vloot en een enorm leger met als doel de verovering van Carthago, om er voor eens en altijd een punt achter te zetten. Over twee weken zien we of dit erg succesvol was en wat er gebeurt als je niet naar kippen luistert.